Het weer, lokaal een bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt een graad of 7 en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Op eerste en tweede Kerstdag veel bewolking, maar droog boog en een graad of 9. Dit was het NOS Schoenen. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7. afstandijk Groningen tussen Jouwen en Groningen. Op de A20, hoek van Holland Gouda, tussen Spaanse polder en Knopend Gouwen.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 Luisterraar. Ja, zeker. Voor ik luisterraar. Tweede gedeelte van het We gaan toemak met toemakleef. Tot om met tien uur. is zit ook links van mij. Jazeker. Ja, we zitten hier gewoon de laatste dag voor kerst. Ja. En uh, hou vol, hè? We houden vol. Het, we zitten net even na te praten over André Kuipers. Dat het toch maf is dat hij dat vlak voor kerst vertrekt. En dat hij met oud en nieuw wordt ook geen rekening worden gehouden. Er is een missie die we moeten volbrengen. En zou het iets te maken hebben met de 21 december namelijk... De kortste dag en de ah, nee. kortste afstand tot de zon of de langste afstand tot de zon. En 21 december 2012. Dan is het. The end, The end is near. Dat, dat is het verhaal, maar goed, het kan ook zijn dat ze bij de Maya's gewoon geen papier meer hadden. Nou, kijk wat je nog op je bank hebt. Deel het door 365 en ga het gewoon allemaal uitgeven. Ja, precies. Verhoog de hypotheek ja. op je huis. Hatje. Uh, hypotheek er is geen hypotheek meer te krijgen momenteel. Het is allemaal afgeschaft. Bij, ja, banken allemaal... geven bijna geen hypotheek meer. Verkoop je huis, ga naar een hotel. <laughs> oh ja. En dan kan je gewoon alles opmaken. In de heren uh, hier, uh, was het ook, ook heel goed bevallen. Want week in een hotel. Die ja. Die mensen ja, zijn gisteren allemaal teruggekomen. Ook gewoon heel, heel prettig allemaal. Ja, geloof ik. 20 miljard moeten ze gaan bezuinigen hè, bij de banken omdat ze een buffer moeten opbouwen. Voor als het straks fout gaat, dan uh, moeten ze weer uit die buffer geld kunnen trekken. Om het weer recht te kunnen breien. Nou, hoe het moet allemaal in elkaar nou ja, zit, ik moet... snap er niks van. Maar... Je moet dus gewoon jouw uh, uh, kerstgratificatie moet je gewoon sparen. Niet? Ja, ik was echt zo link. Hè? Het is altijd leuk om even te zeiken over je kerstpakket. En ik had, uh, dit keer hadden ze het goed bekeken, Namelijk, nu kreeg je punten. En die punten kan je dan besteden in zo'n boekje. En ik had bijvoorbeeld 160 punten gekregen. Hè? 160 punten. En dan kan je bijvoorbeeld uh, twee brandblusters verkopen. En dat is ja, zo dat leuk. Je zou het toch willen hebben, natuurlijk? Twee brandbussen ja. echt, Die, die, die, die zegelt hij af en. Klaar. is ah, ja, best ja, leuk. het moet wel vergankelijk zijn, de cadeau's. Dan, dan heb je er nog één, hè? Klaar. Dat is je kerstgratificaat. Is best leuk. Of twee lampjes die je gewoon bij, bij je met kerstfeest aan kan doen. Oké, okay, knap. En, uh, ja. en uh, dan kan je ze weggooien. Maar toen geef ik een stagiaire van mij, die had ook 160 punten. Is net bij ons drie. Nou, voor mij drie, vier weken stagiaire en nu 160 punten. Ik heb er niet gezegd, die zijn voor mij, die punten. Ja, Neergetikt in de hal. Nee, dat niet. Hij doet om boksen. Oh. Ja, dat ben ik toch weer... ja, Oké, ja, je bent ja, goed neks, ingelicht. Goed ingelezen. Dan, dan ga ik niet. Uh, oké, okay, ja, doe ja, dat precies. dan maar niet. Dus, nou ja, we hadden het net over uh, die, uh, dat winkelcentrum. Ja. Maar ja. er was hier een ander winkelcentrum in uh, Florida. Ja. Nee, ik zit het helemaal verkeerd te vertellen. In Amerikaanse Seattle. Er zijn vrijdag rellen uitgebroken onder het winkelpubliek. Want. Wat kwam er uit? De nieuwe Nike sneakers. <lacht> nou, de politie zag zich dus echt genoodzaakt pepperspray spray in te zetten. Er waren echt <lacht> duw- en trekpartijen onder mensen ja. die in de rij stonden. Allemaal <lacht> <Er, er lacht> <zijn, lacht> sneakers. <lacht> er zijn twintig mensen besproeid ermee en één man werd gearresteerd voor Jezus. mishandeling, want hij had een agent geduwd. Ja, ik duw ook een agent weer als hij mij pepper spray in mijn ogen strooit. Nou, in totaal stonden dus duizend mensen te wachten om als eerste de retro Air Jordan sneakers te pakken. Hallo mensen, het zijn maar schoenen. En ook elders in het land leidde de verkoop van de schoenen tot onlusten. En in een voorstad van Atlanta werden vier mensen gearresteerd en ze braken een deur open van een winkel die voetbalschoenen verkocht. Van wat? Laat je hem niet door de voordeur? Ik ga wel door de achterdeur. Ik rijd met de auto naar binnen. Ja, ik laat ze allemaal achterin. Wat kan ik afrekenen? Dan uh, nou zie je wat er gebeurt met al die reclames, jongens. Het gaat helemaal niet goed in, uh, in de wereld. De reclames de afgelopen week werd de gouden loekie uh, besproken. Ik, ik heb ze zitten kijken naar het programma. Het is toch heel iets raar dat je je smoking aantrekt en helemaal in, in een glimmer een pak daar naartoe gaan, dan zie je daar in de zaal en dan staat daar. Uh, uh, Patrick uh, Laudier staat daar uh, te presenteren. Ik vond het een heel raar iets, een heel programma wat over reclames gaat. Ik vond het, ja. ja, ik heb er even naar zitten kijken. Ik denk, Nou, ik, ik weet niet wat ik ermee moet. Ja, nou, nou niks, niks, gewoon niks. heb hem maar weer doorgezet. Ja, zo is dat. Nou goed, tot we tien uur dus. Uh, goedemorgen, nee, Toebak leeft. Kijk even op het lijstje waar we zitten. Oh ja, nee, dit, toe dit toe is Toebak toe Ja, ik was even kwijt nou, uh, en dan straks zeg je. Eh, uh, Goedemorgen Zandvoort Eh, uh, oh ja, dat is wel Maar dat onder. is voorlopig, mogen jullie het nog met ons doen. We houden vol! Ja, precies, we houden vol. Het uh... Het is weer tijd nou? voor een wilde gitaarplaat. Ah, eindelijk! Ja, leuk! Wat een Niet iedereen zijn smaak, dat geef ik toe. Maar ik ga erop los. Ha! Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, dat dacht ik wel. Oh, man met een plaat dit. The Black Keys. Kijk even naar het album, hè. Nou, niet alleen kijken. Ik zal zeggen, schaf hem aan. Goal on the ceiling.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 Children say he could laugh and play just the same as you and me Frosty Frosty Frosty the snowman knew the sun was hot that day So he said let's run and we'll have some fun now before I melt away Down to the village with a broomstick in it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 Zo'n schattig plaatje dit Ja, Marieke de Jager en Frosty de Snowman daarvoor natuurlijk Blackheath En gold on the ceiling Goud in goud Ik zou pas geleden met de stagiaire De stagiaire, die ook bokst Dus blijf een beetje op afstand natuurlijk Maar die heeft soms toch een geniaal idee Je moet investeren in benzine Ja, dan dacht ik, ja, benzine Benzine is natuurlijk het nieuwe goud Het wordt ook alleen maar steeds duurder Dus een paar van die tanks uh, inslaan Maar goed, dat mag weer niet natuurlijk dan hè dan weer bederf je de markt en zo We moeten allemaal wel in omloop blijven En, zo. en het is ook gevaarlijk, brandgevaarlijk, dus dan moet je allemaal niet naar huis halen. Dus ik ga nog even iets anders bedenken. Maar soms kom je met geniale dingen gewoon. Eens terug. Vandaag in de Kletskant van Nederland is er een artikel geplaatst. Pak het even bij, momentje. Ah, kijk be eens. Bewegende foto's namelijk. Dan heb je, als je zeg maar zo'n uh, nou een ja, soort iPhone hebt of een andere soort uh, iets waar je beelden op kan zien. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Zo'n zo telefoon een uh, ja. iPad. Nee, een iP ja, een iPad kan ook. Maar ja. als je zeg maar, met die iPad of uh, iPhone of ander toestel met scherm over de aardjes gaat in de krant bij de foto. Dan gaat die foto komt tot leven en die begint ook te praten. Net als bij Harry Potter in die film, weet je. Als ja? je van die kranten hebt die dan allerlei teksten uitkramen. Dat is, dit, dit schijnt echt heel iets apart te zijn. Dat noemen ze. Ik probeer het even uit te spreken, maar je weet het hè? Ik ben dit Auroasma Hè? Auroasma. Nou, ik geef het even aan je land en kijken of hij het niet beter aan kan spreken. Want dit is, dit is echt weer. Het, <laughs> het is een giller, Het is dit wel een hele leuke ja, gewoon Auroasma. auroasma? Het is niet iets wat jij nou al inbrengt, maar het is een auroasma. Ja, ik denk dat, uh, dat het eigenlijk te maken heeft met aura. Dat is, een aura is natuurlijk een straling. Oh ja. Want ik zie uh, inderdaad als mensen boos zijn... Ik dan zie ook iets groens bij jou. Ja, dat is uh, een kerstaura oké. Oh, okay. dus, uh... <laughs> en als het rood is, dan ben je een, een santa-aura. Ja. Maar uh, nee maar je ziet soms inderdaad aan mensen dat ze heel kwaad of wat dan ook zijn. Maar dit is een heel apart iets, ja. dus ga je met, je met je telefoon over de aardjes bij de foto in de kwetskant, dan komen die foto's tot leven en beginnen ook te praten. Maar dat is een beetje Harry Potter-achtig, weet je. Ja. je dat die schilderijen die dan bewogen en die, die meekeken. pas nou, ja, geleden je. had ik het al een beetje gehoord in zo'n wetenschappelijk programma dat ze ermee bezig zijn, dat er een krant komt die dus ook die foto's, die zeg maar twee of drie regels tekst gaan zeggen tegen je als jij daar aan komt. Als of je dat naar wil. Ja, maar je wilt. steeds vaker, ja. als jij ergens uh, bij, op, op een website komt of zo, dat je dan een button kan aanklikken en dan wordt het gewoon voorgelezen de tekst. Ja, dat ook. Ja, dat klinkt alweer een beetje armoedig. Toch? Het is ook... Ja, maar dit is dan voor mensen die dus uh, uh, slecht kunnen lezen, slecht zien zijn, maar ik denk, ja, die kunnen die button ook nooit vinden. Ja, het, is, het is toch te maf als je straks een krant in je handen hebt. Je zit je met zo'n ouderwetse krant in handen en dan ga je dus met je hand, doe iets bij die krant, gewoon het papier, weet je, en dan begin je geluid te maken. Ja, dat is wel heel dat apart is, Dat zou wel heel, heel bizar zijn. Ik bedoel, zo'n tablet, dat kennen we allemaal wel. Oh, ja, eigenlijk wel ja. Ja. Ik, ik, ik, ik, uh, ik heb nu dat woordfeut en ik ben ermee begonnen En ik ja. vind het leuk, maar ik moet me er echt toezetten Om te zeggen, van, nou, ik ga weer eventjes Alle dingen die ik uh, uit heb staan Ik ga weer overal van woord bij doen oh ja Maar uh, ja, ja. Dan, en dan is het zomer Ben je twee dagen verder omdat je gewoon eigenlijk niet aan het toe bent gekomen Nou, af en toe word ik wel eens gegrepen Door iets dat nieuw, dat ontwikkeld is Nou, dit vond ik een van de dingen, denk ik, daar werd ik al gegrepen En de klok van uh, Maarten Baas Ken die heeft van die uh, meubels gekleid. Het zijn echt gekleide meubels. Het zijn ja. uh, loodzwaar en ontzettend duur. Want ze zijn allemaal met de hand gemaakt. En toen was ik op zoek naar een aparte klok. En hij heeft een klok, bijvoorbeeld. Dan zie je een digitale klok. En dan kijk je in de klok. Denk je nou leuk. Maar als je goed kijkt, denk je. hé. Hey. Wat, wat zie ik nou achter die letters? En dan is hij zelf achter bezig. De digitale letters elke keer met een... Met een ja, wat is het? Een exeem. Of, of met een seem. Of met een trekkertje te veranderen. In een ja? andere digitale letter. Tot een gegeven moment okay. heb je ook nog een andere... Een pendule. Een hele grote kast. Ja? Zo groot als een mens. En daar is een, zit een schermpje in. Boven. En daar staan letters op. En cijfers op, staan er cijfers op. En daar zit dus iemand in die kast. Lijkt wel. En die ja? tekent van binnenuit. Tekent die elke keer opnieuw... Dus de, de, de wijzers... Dit okay. ziet er heel vaag uit. Oh, het grappig. Dat je echt denkt van ja. Oeh, als ik die in mijn huiskamer neerzet, dat je denkt die man is dus Want de zit hele die man dag. dus bij jou in de huiskamer de hele dag. En af en toe kijkt hij dan ook een beetje zo door het matglas naar naar buiten, dat je denkt wie ziet die mij nou of niet? Ja, oh, maar dus het is dus gewoon een schermpje. Ik vond het echt denk, dit is geniaal bedacht. Leuk ja, ja, je houdt er, nog, er wel van he? inderdaad. Ja. ja, ja leuk maar Ik denk nog. dat het wel kost dit uh, cadeautje. Uh, ja, dat zijn meestal uh, en het is dat soort mensen. hebben ook nog een subsidie gekregen om dit allemaal te ontwikkelen ook. Daar moet ik af en toe wel een beetje. Ja, dat denk ik. Is ook, je raakt dan de straatsteen niet klein, want het is uh, iets ja, groots. Is het toch een klok, is. grote klok? Levensgroot is die klok. Ja, ja. Maar dat is. Al, ja, collectors' ik... item. Ja, maar als krijg je het idee ook niet. En je moet het idee hebben dat er echt een man rechtop in staat. die ja. echt 24 uur per dag bezig is voor jou de tijd beschikbaar te maken. Ja, ik vind het wel iets voor Vivi, om in zijn grote mensen te zetten. Ja, dat is waar. Een aparte klok. Ja, maar ik zou wel willen hebben dan maar in de gang. Niet in mijn slaapkamer. Dat je denkt van. nou... straks zegt die mark steeds tik-tak. Wil je ook niet hebben. Ligt het nou in die enge film dat ik hem niet krijg? Of ligt het toch aan die klok die deel ik zit te kijken, dat zou ja, best kunnen. Precies. 20 minuten over 9, Toepak leeft op de radio. Lola Kite moest even kijken. Blijft een geinig plaatje dit. Hè. Dit doet zo jaren tachtig uit uh, aan. Maar het is gewoon vanaf afgelopen jaar, of misschien het jaar ervoor, Lola Kite, uh, zijn Nederlands bandje. En de, de drummer van deze band, die speelde, geeft ook bij Paul Leeuw nog een tijdje in zijn. Uh, Oké, okay, in, in, in zijn band. In zijn, in zijn, in zijn band of de in ieder geval. De huisband van Paul. De huisband, dat is hem. Ja. En dit uh, was uh, Everything's Better When You Disappear. Nou, dat zal je gezegd worden. Ja, maar moet je nagaan. Uh, nou, dit, het, is wel, dit is wat een Brits toevallig weer dit. Een want uh, het blijkt hè, dat, uh, ik zit net een artikel te lezen. Want Cuba belooft tussen vrijlating van 2900 gevangenen. Nou, dat zijn er heel veel. 2900, hè? Ja, ja? om humanitaire redenen. Want het, en het gaat om bejaarde, zieke en vrouwelijke gevangenen. Als dus de regering. Wij hebben al zo van, nou lekker dan. hè? Dan hebben ze langzamerhand hebben ze verzorging nodig, worden ze eruit gelaten. Ja, maar ja onder hen veel. Zijn gevangenen veel, die veroordeeld zijn wegens acties tegen de veiligheid van de staat. Dus mogelijk politieke gevangenen. En nou ja, iedereen is daar helemaal van, oh dat is ongelooflijk, allerlei verzoeken van familie, kerst. Maar het schijnt ook rekening gehouden te zijn met het uh, feit dat Benedictus de 16e, in het voorjaar komt hij een bezoek brengen aan het communistische land. En uh, ja, het is uitzonderlijk hoog natuurlijk. Want vorige keer, bij het vorige pausbezoek waren maar 300 mensen vrijgelaten. Okay. Maar ja, de, de president... Maar dit, uh, zijn deze, de, ze, ze moeten in een rolstoel zitten, neem ik aan. Als ja, de ik weet dus, ja. En ze moeten wel langs de kant gaan staan. Want de paus moet er ook wel een beetje binnengehaald worden. Ja, ja, ja. dan mag zijn haar verven. lijkt allemaal mooie jonge mensen. Ja. Maar die president Raúl Castro heeft uh, vrijdag ook beloofd... dat de Kubanen de komende jaren makkelijker naar het buitenland kunnen reizen. Want hij wilde 50 jaar oude beperkingen geleidelijk versoepelen. En wat waren nou die beperkingen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Ongelooflijk. Als je dus naar een ander land wilde... dan moest je wel een uitnodiging kun, kunnen tonen... dat je daar op voor bezoek ging van familie, bij familie of wat dan ook. En, en dan moet je een vergunning voor een uitreisvisum aanvragen. En dat kostte al ongeveer 400 euro. En de bewoners die het communistische land illegaal verlaten. Dat was dus 50 jaar geleden. Die worden dus beschouwd als deserteurs En dan kan je gewoon je huizen en bezittingen in beslag worden genomen. Wij zijn er blij mee met die maatregelen. Hou ze binnen. Ja precies. Niks, ja. Hier, niks hier. Geen punt. Maar ja ze gaan dus blijkbaar dus toch nu de, de beperkingen versoepelen. Dus misschien dat ze zeggen van nou ja weet je het kost je gewoon een huis. Als je even naar het buitenland gaat. En, maar je mag dan wel weer terugkomen. Ja, natuurlijk. Maar ik heb volgende. zo van, ja... Als mensen... Ja, dan, dan neem je gewoon... Uh, je verkoopt je huis en je neemt het geld stiekem mee. En dan is uh, het weg. Wegwezen. Wat moet ja, je hoor. daar? Geniaal idee altijd weer. sorry dus, ja... Zo, maar, het is me wel wat. Ja, ja maar het is, wel, het is wel een land... Uh, wat wel een uh, goed klimaat heeft en zo. Dus op zich is het wel goed toeven. En als je rijk bent, wat moet je dan in het buitenland? In Cuba heb je toch alleen maar oude mensen die op straat zitten met zo'n zo zo sigaar. Nee, zo'n grote met gitaar. Zo de, ja. En het sigaar. Een sigaar en een gitaar. En die zitten de hele dag van die jengel muziek te maken. Als ja. je met een grote boog omheen loopt. Dan kom je bij een ander uh, straatje zitten ze dus ook muziek te maken. Ja. Ja. Maar ja, weet je, het is wel als je geboren bent en zo. Dan, dan weet je ook niet beter dan. Dan is het een gegeven. Ja, precies. En dan heb je ook, in Amerika zijn ook ontzettend veel mensen die nog nooit in het buitenland geweest zijn. Ik denk dat wij uh, in, in Europa, in Nederland, dus ook best wel een reislustig volkje zijn. Ja. ja, ja goed, wij komen heel gauw bij de grens. Amerika. Ja, kijk, dacht, ja we zijn in zo'n... Ook... Ach, we zijn weer bij de grens. Wij ja. kunnen echt heel degenereren, doen over ons land. Nou, ah, Nederland, best leuk hoor, maar... Maar Amerikanen echt, Amerika is gewoon alles. Ja, ja dat is Daar waar. moeten wij voor meer doen. Vandaar dat we ook helemaal van de... de van de... Een van van weg zijn geraakt gewoon. Ja, Cuba, ja, is Cuba ook... Cuba is nog niet zo groot. Uh, is misschien net zo groot als Nederland, ik heb geen idee. Ik ga het even opzoeken. Ja, maar voor mij hebben ze daar, daar hebben ze voor mij helemaal nog geen. Uh, hebben ze daar wel auto's in Cuba? Van die hele oude auto's ja, hè? Ja, van die mooie. Echt, ongelooflijk gewoon. Die, die komen ook niet zo ver met de auto. Nee, dat is waar. Dus die uh, denkt dat we reizen weer een stukje. Nou, de helft van de tijd. Ja, vindt dus, u het niet? Ze ja, dus zijn nog echt heel oud, die wat auto's. Vertellen he? nog, het ja? land Cuba bestaat dus uit. 4.195 eilanden met een gezamenlijke oppervlakte eh? van 110.992 kilometer. What? Dat is 110.992. En Nederland heeft een oppervlakte van de vertromgroffel. Yeah? 41.536. Dus het is iets meer dan twee keer zo groot als uh, Nederland. Maar het zijn er wel 4.195 eilandjes. Maar het zullen dan ook wel eilandjes zijn van, uh, van te groot van een huis of zo. Als ik zo... Dat je een klein stukje met je auto rijdt. dat je ja. gauw aan de, aan de rand zit. dat je denk, nou ik kan beter op de fiets kunnen gaan. Ja, want wij hebben 41.526 vierkante kilometer. En zij hadden iets van 100. Wat zijn er 100.000? Ik weet niet. Het gaat zo snel allemaal die cijfers met mij altijd. Ja, Ja, ik, ik, ik heb cijfertjes. Het is inderdaad wel ernstig. 110.992 kilometer. Dat is inderdaad 2,5 keer zo groot als oh, Nederland. En hoeveel mensen wonen daar? Want daar gaat het slot om. Oh ja, ah, ja. de oppervlakte. Oh, ja. 4000 kleinere eilanden. Bevolking. Uh. Ja, nee, nee. Oh. Staat er niet in nog. Maar nou goed, dat komt allemaal nog wel. Even nog een kerstplaatje? Want dat hoort natuurlijk de dag voor kerst. Alles binnen? Of moet je nog even boodschappen doen? Ja, even boodschappen de... doen. Even geld uitgeven. Kom op, hè? Uitgeven dat geld. Dat is hartstikke goed voor de economie. Such a holy night. Of a star that so Leaves our town and holds her back. Softly moves upon that track. A in the water they grow. Uh, dit programma hoor Doe eens normaal rustig man Nou dat kan ik niet Dat is onmogelijk mm, Het nieuws gaat beginnen Ja zo, we hebben zo wat zand voor het nieuws Oh heerlijk The end is near Van deze blaad, niet Nee, wees gerust Nou goed, uh, zover uh, deze blaad Rigby en dat is ook een kerstplaat Een oh, beetje een stevige kerstplaat Oh nee, de Merx was die De Merx en dat heette Christmas Alarm En het is ook Christmas Alarm Het is namelijk... Uh, Oh man, ik ben het draaiboek helemaal kwijt gewoon. Ja, het is ja, nieuws het uit Zandvoort. Precies, daar is het draaiboek. Goed, wat hebben wij? Ja, we hebben, vanavond is er een openlucht kerstsamenzang. Dat is van 9 tot 11 en is traditioneel op het Kerkplein bij Café Koper. Gevuld met warme klanken, gezongen door het gemengd Zandvoort-Koper-ensemble. Het repertoire bestaat dus uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Ik uh, zit zelf in het koor en ik moet zeggen, ik vind het ieder jaar toch weer een hele happening. Ja, leuk. Het afgelopen weekend stond Bol van de evenementen in, in Zandstad als, als aftrap. Winterwonderland werd zaterdag de ijsbaan open. Hij is weer open. En uh, trad uh, ook nog eens een keer een beentje op. Dat heette namelijk Zint uh, that... Sergeant Wilson. De legerband. Ja, oh, Sartsen-Wilson ja, Sarts en de, de, de legerband. De of course. Ja, natuurlijk. Er vond ook nog een sprookjeswandeling plaats. Eh, waar er waren wat optredens van wat kinderen. En maar liefst 35 vrijwilligers liepen daar in het rond. De beachpop waren. Het was heel iets moois. En de leerlingen van de figure skating Amsterdam deden ook nog een uh, optreden. En die ijsbaan die ligt tot en met, weet je dat? Wat tot en met de 8e. 8e januari ligt die voor het ja. uh, raadhuis. Het gebruik van de schaatsen is slechts 4 euro, inclusief de schaatsen. Nee, hey, dat is gewoon geld. En de baan is is dus open van 12 tot 6 iedere dag. En maar ik moet zeggen, oh, dit is op de kerstdagen. En de andere dagen zijn ze gewoon langer open. En wat ik gewoon erg leuk vind, is dat je s'avonds dan uh, gewoon. Uh, ja, je ziet daar wat honger, hangjongeren en die hangen. Het is wel, ja, het is, het is toch wel een happening. Het, voor de jeugd is het gewoon wel erg leuk. Het is toch een hele andere plek dan vorig jaar. Of niet? Nee, het is gewoon midden in het dorp Het is ook wel eens hier geweest Voor de deur ja, ja, volgens precies. mij Maar ik denk dat het echt in het centrum zelf dat het wat leuker is Er lopen ja, wat meer duur. mensen langs En mensen gaan blijven even kijken Neem lekker een glaasje gluurwijn Even kleppen met iemand Er zijn gezellig. toch altijd van die oudjes die denken van mezelf, Nou, ik, ga even, ik steek zo dwars over naar de winkelstraat ja, ja, precies. Nou, dan denk je Lam, uh, nou. lam, la, nou lol gaan Ja, Jawel, die gaan ondersteboven natuurlijk uh, Vandaag, het is trouwens ook zo vanaf 10 uur Geven de beachpop om het half uur Een muzikaal optreden voor oh, de, de deur van Bakkerij van Vessen. En er is een kindermusical vanavond om 7 uur in de protestantse kerk. En morgen... Is er uh, op de eerste kerst... Nee, sorry. Ik lieg op tweede kerstdag om drie uur... zijn de allerkleinste kinderen welkom in de sint Agatha kerk voor hun eigen viering. En dat heet Kindje wiegen. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar de aanwezige kinderen worden actief bij het kerstverhaal... en het zingen betrokken. En ook mogen de kinderen een muziekinstrument nemen... of iets anders opvoeren. Een gedichtje, een koprol of een dansje. De viering duurt iets meer dan een half uur. Ja, het ligt er ook aan hoeveel kinderen er zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja. Maar het is wel heel schattig. En lees wel even de protocol voor koprol maken... want dat is daar zijn uh, regels voor, daar moet iedereen wel zich aan, aan, aan, aan houden. Want dit ja, is het, ge het nieuws. Okay, Zandvoort Nieuws. Een 85-jarige Zandvoort is maandagmiddag uh, zwaar grond geraakt. toen ze met uh, haar scootmobiel het zebropad aan de Badhuisplein wilde oversteken. Ze werd door een personenauto gegrepen. en enkele meters verderop uh, ja, ja, kwam ze te val. Een 79-jarige automobiliste. Het allemaal wat oude mensen bij elkaar die niet helemaal zo scherp waren. die had gezegd dat ze haar over het hoofd gezien had. en diverse hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. hebben ter plaatse hulp verleend. En, uh, de, de, de vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd. We zijn echt benieuwd hoe het met deze vrouw vergaan is. Want als je wow, met je scootmobiel gegrepen wordt door een auto, ik zie dat voor me. Ja, bij de nieuwe kids is het wel lachwekkend. Maar als je het echt ziet, is het toch net even anders, hè? Ja, uh, in uh, Zandvoort was er afgelopen uh, zondag was het natuurlijk ook heel gezellig in het dorp. En er was uh, ook een kerstconcert van Stichting Classic Concert. Uh, nou ja, het was uh, een fantastisch concert. En, uh, het eindigde fraai en het mooie was, ik ben zelf dan uh, weer als scoorde, stonden wij bij de uitgang toen ze allemaal naar buiten kwamen. Het was toch wel heel apart. Maar tijdens de afterparty voor de vrienden van de Stichting Classic Concert in Hotel Hoogland is het programma voor 2012 gepresenteerd. En voor 22 januari staat alweer op het programma het openingsconcert door het Heemsteeds Philharmonisch Concert, uh, Orkest. En uh, nou ja, het is wel gebleken dus dat er tegenwoordig is er een entreeheffing van 5 euro. Dat het niet ten koste gegaan is van het aantal bezoekers. Integendeel zelfs, en je kan dus een uh, concertabonnement nu boeken. Voor alle concerten kost slechts 50 euro. Dus dan betaal je nog minder. Okay. En ik wil dan ook nog melden dat uh, trouwens 8 januari is het nieuwjaarsconcert. Van, uh, dat is ook uh, georganiseerd. En dan spelen het mannenkoor, het vrouwenkoor, ikantentorie, Allegri. En volgens mij zijn er nog een paar koren. Alleen. Daar gaan we nog veel meer van horen. Maar het gaat gewoon allemaal erg leuk worden. Nieuws uit Zandvoort. En het laatste, we hebben ze een hoop geld ook voor Serious Request. Een of andere radiostation, ik weet niet nooit wel goed. maar goed. Ja. Een rode kruis doet daarmee natuurlijk, zitten wat mensen in een glazen huis. Er eh, schijnen wat mensen daar rond te lopen, maar niet zo heel veel. Ze hebben namelijk eh, bij de reddingsbrigade hier in Zandvoort, hebben ze eh, onderweg, hebben, hebben de 180 varende redders een bedrag opgehaald van, jawel, 12.500 euro. Dat ja. is niet mis. Oh, dat is ja. wel erg stoer, dat geld gaat ook allemaal naar uh, moeders In uh, oorlogsgebieden ja. Mag ik nog wat Dat is de basis van, van het gezin De moeders, heel vaak zijn de vaders weggehaald of, uh, ja. ja, of die uh, ja. zitten ergens in de koffieshop En doen helemaal niks en die Oh, dat heb, oh, heb je altijd weer een lekker positief beeld ja, Van die vader, Dank dankjewel ja, wel. Ja. Maar uh, het schijnt dus wel dat vorig jaar Het Serious request is uh, 7,1 miljoen dollar do Dollar, hoor mij nou, euro opgehaald ja. Voor de aidswezen in uh, Afrika En nu dus voor de moeders En vrijdagmiddag stond de teller al op 3,5 181.305 euro. Dat was gistermiddag. Dus uh, doe je best. Ga nog even een sms sturen. Ga nog even kijken op tv. Kijk ook even of je nog wat kan uh, bijdragen. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ja? Ik heb nog geen sms'je. Ik heb gisteren een plaatje gekocht. Via iTunes en dat schijnt dan ook weer, geloof ik, uh, daar terecht te komen of zo. Dus ik, uh, ik heb me uh, beaandelen. Terloops, ook. Okay, Terloops, uh, okay. okay. ik ga binnenkort een ja, ja, ja, ja. collecteren voor uh, SIMA, A4 of zoiets. Oh, die dat is ook goed, ja. Dus denk, uh, ik, ik, heb, oh, ik heb genoeg gedaan, hoor. ik ze er even doorheen. Keurig, jongen. Ja, tijd voor de keuzen. Ja, en het is het nummer: Nou, Bridge to your heart van The Wax. de magische muziekmix met Wilco en Jolande En de Jolande keuze En building a bridge to your heart Ja, even zagen even, even timmeren Pas geleden zag ik wat foto's van, uh, van Een collega, die had ook al een plank in huizen liggen En op uh, dus, een gegeven moment zegt, Oh, is dat allemaal voor de open haard? Wat leuk, greden, ja dat brandt heel erg goed Nee, er wordt een nieuwe <laughs> Tafel van gemaakt <laughs> Tafel van greden het Tafel van greden, dat kan toch? Ontzettend hip Oké. Okay. Ja, nou, goed. Ja, ik weet niet wat de, de, de trend zijn, maar een tafel van grenen, dat gaat niet, hè, dames en heren. Dat is helemaal geweest. Ja, of ik de, nou niet helemaal de, de trendsetter ben of de trendwatcher, maar dat hebben we toch tien jaar geleden gehad. Grenen, meubelen, hè? Doe eens wat aan. Dat is een nieuw voornemen voor het jaar. Ja, ik ben de, decadent. Uh, Wilco hier. Decadent tipje ben jij. Ja, gewoon. zeker weer. Ja, dat. inderdaad. Het is kwart voor tien. Voordat ja. je weet, is dat we eraf Op de dus op. Wat heb je ja. nog te melden? Wat heb ik nog te melden? Uh, ik, ik heb een gemeente in de staat Florida, die wil Europese nudisten ertoe verleiden hun zomervakantie daar te vieren. Oh. En Pasco County tas in eerste instantie in de Bijbel voor een advertentiecampagne in Duitsland. Want Duitsland is volgens de woordvoerder een grote en lucratieve markt met miljoenen nudisten. En de campagne moet dus in 2012 beginnen, maar het is nog niet duidelijk hoe de advertenties eruit zien. Ik denk zelf, wij wonen hier in Zandvoort, kunnen wij misschien een beetje meeliften. Van, kom naar Florida of kom naar Zandvoort. We ja, hebben natuurlijk ook een nudist Strand. Jawel. En het is er vlakbij. Gooi hem er maar uit. Zo is dat hè. Laat hem maar hangen. Maar het is dus het zondige Pasco County staat al langer bekend als de Nudiste hoofdstad van de Verenigde Staten. Ja. En de plaats wil niet alleen Duitse naaktrekenanten lokken, maar gaat later ook werven in onder meer Groot-Brittannië. Dus die moeten we ook mee inpakken. Oké, okay, want Sandvoort ja. is natuurlijk vlakbij. Maar ja, ja, ik denk wel dat Florida wat meer zonuren heeft. Maar het is wel een, ja sorry, sorry voor het woord, ex mooi. Het is wel een tering en vliegen Vanaf hier. Jeukje, moet je zeggen, uh, gewoon lekker. Ja, het is toch altijd wel lekker om gewoon even alles. Uh, van even alles lekker uit te doen. alles uit, ja, maar ja. Je kijk uit hè, bij de Mississippi, want als je blootswemt, dan krijg je van die enge visjes fief... die oh, ja. zo oh, je ja. urineleider oh. in o, zwemmen niet plassen. Want do, do, do. Ja. dan kom je eruit en dan ziet hij er toch echt heel anders uit. Wat oh, is dat, dat nou voor een ding? Nou, dan kan hij echt uh, hele rare kleuren krijgen. Ja, dat is hoe. Uh, nou, ja. toch even echt groot schokkend nieuws. Ik schrok echt ontzettend van namelijk op de kant van Nederland vandaag natuurlijk de eerste foto van André Kuyper. Zit je, nou gaaf, man, en weer leuk. Hij is de ruimte ingeschoten en daarnaast ja wel scholen. Zijn gemakkelijk prooi geworden voor dieven van daklood Dit leidt tot rampzalige lekkage In tientallen schoolgebouwen oh, Over de hele wereld lokalen gaan lekken En de boeken raken nat En uh, ja. nou, echt wel voor euro schade En de afgelopen jaar Is dat wel geteld Zeven keer voorgekomen Zeven keer is dat voorgekomen En vorig jaar was dat drie keer Drie keer? Drie keer. Jeetje. Nou zeg, we zijn zwaar onder indruk. Ach, ik, ik, en het lood, het, echt, het lood is het nieuwe, een nieuwe goud, hè? zeggen ze alweer. Pas geleden al is ergens een lood weggeknipt. Ja, 200 kilo. Ja, die is even een tijdje bezig geweest. Maar dan heb je ook wat. 240 euro heeft hij die nacht verdiend. Zo, ah, man, dat is alles. Ga zijn echt baantjes zoeken. Met gevaar voor eigen leven, hè. Want je Jezus, kan van die, een idiot. Uh, je kan het van het dak af lazeren. Nou, de arbo-omstandigheden voor deze baan zijn erg slecht. Zijn erg slecht. Ik zou het niet doen. Nee, doe het niet. 240 euro voor 200 kilo lood, dames en heren. Ja, je zou je nog een breuk ook gewoon. Jezus, wat een stalletje idioot. toch? Maar ik vind het wel echt voorpagina nieuws. Echt waar. Zeker weten. Nou, even wakker worden. Dat moet nog wel even gebeuren. Wat een idiote onzin, allemaal. Ja, het zijn jouw woorden. Ik zit even te kijken op het lijstje wat we in Gotham gaan draaien. Oh jawel! Blind Fights, Chase status Liam Bailey. Doe maar een borrel. I am a man with a heavy heart. And a bezig om het geld over te maken naar serious request ja toch nog toch even 5 euro erin gegooid van die pot ja maar ik Man, had, voel me beter ik was heel keurig bezig ja maar uh, ik denk van wachtwoord ik had een nieuw wachtwoord aangemaakt en nou blijkt dat inderdaad je kan dus als je dus inderdaad uh, altijd via je uh, via je telefoon altijd die tandcode ingeeft, kan ja? je ook wel vrij snel een snelle wachtwoord krijgen, gelukkig. Maar ik had een hoofdletter vergeten, dus ik wist mijn wachtwoord wel, maar ik vergat die hoofdletter. Dus, nou, dus hoofdletter. Hoofdletter. Dus, nou, we gaan even overmaken. Goed, schrijft u wel mee thuis? Joepie, a, a da, poepie. Ja. Ja, tot hier uur zitten we weer nog tegen je aan te ouwen, wees gerust. Na tien is het afgelopen. Maar wie je dan tegen je aan hebt zitten? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag, vraag altijd zo. Ja. Nou zeg, dan maar is nou het heb ik tijd ingelogd. voor. Ik denk, nou, je gaat gelijk naar die serieuze request toe. Ik krijg verder. gewoon mijn eigen bankrekening. Ik denk, nou, Jeetje. dat schiet nog niet op, toch? Jeetje man. Ik, ik lig helemaal niet in de duik, man. Nou, zeg, ik leg helemaal in de Ik teuk. vind het gewoon niet leuker zo. Ik, denk, nee. nou, ik hou het wel. Uh, Welke dankjewel. Ik, uh, ja, ja, mooi even niet, zeg. <laughs> Hogeschool in Holland nu snap ik ook waarvoor het lood van die dak wordt afgesloopt. Want uh, heel vaak zitten ze daar het boel toch te blazen. Ze hebben wel eerder natuurlijk die managers, zitten ontzettend die leraren en uh, mensen daar op de werkvloer zitten ze te pushen om te zorgen dat zoveel mogelijk uh, studenten en leerlingen slagen. Want dan is die slagingspercentage hoger en knallen ze beter. En dan komen ze beter goed in het nieuws. Dus nu schijnen uh, dat ze allerlei nepambtenaren daar ook nog ja, de boel zit te bedonderen. Ja. Dus ja, je komt van school af, maar je hebt niks geleerd. Dus ik kan me voorstellen dat je dat eigenlijk denkt, dan, dan haal ik het oude lot er maar vanaf. Dan kan ik daar nog een beetje geld mee verdienen. hè Oh, het allemaal ja. om ik duizend. hoop wel dat ze allemaal een klimcursus hebben gedaan. Maar daar ben ik wel. Daar ben ik wel... Ja, en Ach, afzuilen wel... gelijk met die gebreide sjaal. Ja, dus ik vind het toch dat ze ja. wel een klimcursus moeten krijgen. Want anders mogen ze het dak niet op hoor. Maar ja, weet je waar ook uh, misschien wel uh, bepaalde metalen in zitten? Is die samurai-zwaarden. Ik, ik begreep dat kinderen. Ja? In een kerstmarkt uh, in Emmeloord. Die waren tussen de 6 en 11 jaar. Die hebben dus samurai-zwaarden gekocht. En de ouders waren er achteraf niet blij mee. En vier ouders hebben dus gewoon de zwaarden ingeleverd op een politiebureau onze nou, ja. politie. En die, deze Japanse krijgswapens zijn vervaardigd van ijzer. Ik zeg lood om met oud IJzer. Voorzien van ja. een punt. Ja. Scherp. Alleen om die reden al helemaal niet geschikt voor kinderen. Nee. En uh, ja, de politie zegt van ja, de zwaarden zijn niet verboden, maar ze mogen niet op de openbare weg worden gedragen. En uh, dus ja, hup? Oppakken die kinderen! Even een nachtje cel, zijn ze helemaal nou gek geworden Ja, nou, Ik schrok wel van net het bericht op het nieuws Volgens mij om 8 uur hoorde ik zo, Dat een uh, paar mannen hadden, hadden ergens ingebroken En uh, buiten hadden ze, uh, hadden ze meegenomen En hadden ze foto's van laten maken En dat hebben ze op Facebook ja. gezet En een oma heeft ze aangegeven ja. nou, Wat is dit? Je eigen oma kan je niet NSB'er, NSB type Om je eigen kleinkind aan te geven ja. Wil je nou een band opbouwen met, op met je kleinkind of niet? Nou, ik vind het echt schandalig Gewoon dat echt, nou. Dat, dat, dat. Ik ga een brief schrijven naar die oma. Ze heeft natuurlijk nog geen e-mail. Dat ik voorlopig geen contact meer met haar hoef. Wat een trut. Om, om, <laughs> om gewoon je eigen kind aan te geven. Omdat gewoon, dat ze gewoon een beetje in, in, in een melige bui iets hebben gedaan dat ze de boel hebben overvallen. Ja, zakgeld gaat ook naar beneden. Je moet wat. Ja, dat zit dat echt is met deur. Zit je tegen de muur. Zeker weten. Gaan wel neer die plaat draaien? Dat zit, wel, zit er nog wel in. Ja, je bent afgeleid en ik ben, ondertussen zit ik net dat Serious Request te, piek, te pielen. Ja. En nou ja, het gaat helemaal goed komen. Je kunt dus overmaken op 661. Ja? Onder vermelding van Serious Request 2011. Daar kun je geld gebruiken. Dus dan hebben ze niet al je gegevens. Nou goed. Want anders uh, krijg je allemaal van die mensen die bellen en zo. Houdt op. Oh jeetje, ik raak helemaal al een beetje in de war. Al die gegevens. Vols um, Gold, Window. Wild Window om volledig te zijn. The each crossing. Beentje. Ook de, de wat minder grotere hits, kan je hier verwachten. In de vroege morgen, al wel, het is, het is allemaal niet zo vroeg meer. Grote hits hier allemaal. En de um, Leeft, ja, Fulls Gold namelijk in het bandje. Uh, nee, zo het band en Window of Hope. Al oh, wat mooi. Je hebt daar ook een plaats van, window of hoop. Ja, Dat, dat is van een vreselijk a... oudbollig nu maar. Olieter Adams. Yeah, ja, hè? Ja, Je kent ja, ja, ja, ja, hem niet, zeg. Ik heb nog gedraaid bij de Piraat. Echt waar? Gelang, volgens mij wel. maar van... Zo ja. oud is hij volgens mij. Voor mij is hij 20 of 30 ja, zie je, je merkt daar toch een beetje aan dat ik uh, ook de jongste <laughs> niet meer ben, helaas. Nee, echt. Ja. Ja, je moet, als je binnenkomt, moet je je rol later wel een beetje aan de kant hebben. Ja, daar hebben ja, er ja, elke keer over. We is steeds over. Straks gaan erg. die van mij ook niet meenemen en daarna zetten natuurlijk. Je moet wel een beetje ruimte houden voor al die bejaarden hier. Ja, dat gaat gebeuren. Dat merk je ook wel de gemiddelde leeftijd dat we hier bij ZIFM gaat omhoog. Om namelijk, er staat momenteel, staat er weer verniel op tafel. Echt heel veel singeltjes staan ja. hier. Echt klaar om zo op de langspelplaat te gooien. Ik kijk omheen, waar is al oh hier staat een langspelplaat. Ik heb hem geprobeerd in een cd spelen, maar dan moet je ja. cd-naaltjes voorhalen. En dat weet ik allemaal niet hoe het werkt. Jij ja, had we het over lot loten, loten, loten. Ja? Lot, lot, maar het lot? Ik heb hier een lot dat er een vrouw een jackpot wint met een achtergelaten dollar. Oh, fantastisch hè? Hé, hey, dat zijn de mooie dingen. Ja, ze, die vrouw die uh, was dus een gokautomaat. Was er stond gewoon een dollar op, die had wat iemand vergeten of zo. En uh, hup, ze gebruikte hem en bam! Het zat 75.000 euro omgerekend dan. Nou, ze was helemaal blij, maar het casino zegt: ho, ho, ho. Oh, dat geld is dus van ons. Ja, want volgens het casino oh, worden. Ze, het is verboden om te spelen met achtergelaten geld. Ah! Oh. Maar nu, ja, erg. Zo. <laughs> nu na anderhalf jaar heeft het casino alsnog besloten de regel niet zo strikt toe te passen. En de vrouw heeft het geld alsnog gekregen. Oh, en ze bieden hun excuses aan. En uh, ja, ik, ik heb ook zo van, nou, het is, het is gelukkig geen miljoenen. Nee, nee, ja, was dan was het dan anders je, geweest. Dan moet je gewoon een paar kinderen inhuren die steeds die achtergelaten dollartjes pakken, weet je wel. Dit klinkt als Jaak van de Chocoladefabriek. Ja, ja. Die ja. uiteindelijk toch het uh, lot wint. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat de kinderen... Uh, ik kan me voorstellen dat de kinderen... Als ze nou zo'n muntje vinden... Ga over erin, gooien van... je weet het maar nooit, weet je. Ja, en precies. dan mag dat niet. Dat vind ik zo kinderachtig. Nou, ik, zou het, ik ben er zelf ook tegen, hoor. Dan, dan vind je eigenlijk geld om het dan mee gaan, te gaan gokken. Nou, de, en het laatste geld je Als jij je gevonden, een euro vindt in zo'n bak van zo'n... Uh, van zo'n, uh, hoe noem je dat? Uh, een armige mandaat, Ja? Nou, dan gooi je me toch in. Die 1 euro. Hou, hou toch op. Het zou niet in me opkomen. Ga je gelijk een brood kopen? Nou, het zou niet in me opkomen, gewoon dat. Nee, dat zit er bij mij niet in. Hoe nou, als komt je dat voor nou? staat... Is dat gokken? De gokken staat bij ons gewoon dat is het leven. We gokken alles. Nee, toch? Een eurotje. Nee, ik zal hem gewoon in mijn portemonnee doen, hè? Rijk worden Keurig. begint niet met ik denk, gokken. Ja, maar denk je ook moet plassen? Hoppa, euro weg. <laughs> ja, zo is het ook. Het kan heerlijk zijn, plassen. Ja, dan moet je langer oh. wachten. Als oh. je niet van... Nee, dan moet je langer wachten met plassen. Dan pas is het echt waard ja, om oh. de euro daarom ja. te besteden. Inderdaad. Nou, het loopt op weer tegen het einde van het radioprogramma. Ik uh, zit hier nog even te lezen. Een heel grappig bericht. Ruim 65.000 huishoudens in de Engelse streken Sussex... ...hebben een badverbod gekregen. Want namelijk, uh, ze hebben daar te weinig water Hè? uit de hemel gekregen. Daar gaat er altijd zoveel regen voor. Ja, en waterbassins ten zuiden van uh, Crowell... Er was, uh, was weinig water gevallen, 12% is er maar gevuld. 12%. Dat is, oh, dat is wel weinig. Dat maar kunnen ze alleen gewoon uh, badderen in zeewater? Ja. ja, lekker al dat zout. Ja. Dus uh, ze moeten nog even afsluiten. 65.000, dat is echt heel bizar. Heb je nog een kort klein berichtje? Ja hoor. Er is uh, een kaartje geweest. Daar had iemand ging uh, uh, Nieuwjaarsgoed doen en geld ophalen. Ja. En doordat hij spelfout erin had, is hij gewoon. Uh, Erbij. Nou ja. Dus zie je ziet al. Let op hè. Als je nu iemand aan de deur komt van. Ja, hallo, ik ben van de Telegraaf. Ik ben van de Haamsdagblad. Ja. Laat even je legitimatie zien. Ben jij het wel? Bewaar de kaartjes. Jezus, moet alles gecontroleerd worden. Ja, zeg. Blijkbaar. Gaat maar ja, het is ook wel die. lucratief. De familie Vlodder deed het ook altijd. Hè. Die ging ook altijd. Uh, weet ik. collecteren. En het was gewoon een zakgeld. Het moet gewoon verboden worden. Het is zo'n foute invloed op de hele maatschappij Die, uh, die familie Vlodder. Ja, dat is zeker waar. Sowieso, hoe het er allemaal uitziet. Er al zo oudbollig allemaal. Gewoon. <laughs> Jezus, Echt zo gedateerd. Ja, mijn zoon vindt het helemaal geweldig. Die zitten steeds te kijken. Ik denk, ja, ze komen allemaal op ideeën. Ja, goed, laatste dag voor Kerstmorgen. Ga iets leuks van maken natuurlijk. Ja. Voel het niet als een verplichting, maar geniet van de dagen. En... Geniet van je vrije tijd. Ja. Tot mijn spijt Deel ik u mee dat het programma Toebak Leeft is afgelopen. Ja. Uh... Wilco stapt in zijn auto. Jolande springt op de fiets. Tot volgende week. Doeg! Hoi hoi. Fijne Kerst. Hetzelfde. Zie FM wensen u allemaal fijne dagen en?